3 uur. Baten met het NOS-journaal. Kwetsbare mensen zonder zorgverzekering krijgen recht op noodzakelijke medische zorg, ook als die niet spoedeisend is. Staatssecretaris Blokhuis past de regels voor onverzekerden aan na een oproep van de organisatie Straatdokters Nederland. Blokhuis vindt dat bijvoorbeeld dak- en thuislozen in een welvarend land niet in de kou horen te staan. Zeker niet op hun zwakste momenten. De nieuwe bepalingen gaan onmiddellijk gelden met terugwerkende kracht tot 1 maart vorig jaar. Daarmee is zo'n 5 miljoen euro gemoeid. Blokhuis schat dat ruim 6.000 mensen er baat bij hebben. De komende tijd lopen de kosten voor het klimaatakkoord minder op dan eerder gedacht, tot zo'n 1,8 miljard euro in 2030. De verwachting is wel dat mensen met een lagere inkomen er meer van merken. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat de maatregelen in het klimaatakkoord waarschijnlijk niet genoeg zijn om de klimaatdoelen te halen. In de Nigeriaanse stad Lagos is een gebouw van drie verdiepingen ingestort met op de bovenste verdieping een school. Het gebeurde om de schooltijd. Reddingswerkers hebben zeven kinderen levend onder het puin vandaan gehaald. Maar er zouden er nog veel meer vastzitten. De school heeft ongeveer 100 leerlingen. Er is nog niets bekend over eventuele dodelijke slachtoffers. Een man van 39 uit Utrecht heeft 3,5 jaar cel gekregen... waarvan zes maanden voorwaardelijk voor een dodelijk verkeersongeluk. In september 2016 botste de man met zijn auto... met hoge snelheid tegen een bus. Hij raakte zowel zelf zwaar gewond en lag twee weken in coma. De andere twee inzittenden van de auto kwamen om het leven. De Utrechter was onder invloed van drank en drugs... toen hij door rood reed en tegen de bu bus botste. Daarnaast reed hij bijna 80 km per uur... terwijl 50 de maximum snelheid was. Het weer nog, buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Veel wind, het is ook een graad of 8. Morgen regen, in de middag vaker droog. En dan wordt het 8 tot elf graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Net nu de herhaling van de Euro Breakdown. We zijn natuurlijk... Hey, excellent. excellent. Absolutely excellent. Inderdaad, de Euro Breakdown. En dan gaan we weer lekkere, lekkere <lacht> slechte grappen. <lacht> ah. We gaan beginnen, want jij hebt een plaatje. Jij ja. hebt, hebt een tipje, een hitje, een dingetje, een zusje. Maar vertel eens even daar wat over. Ja, want daar ik, zit wel een, een verhaaltje achter. Ik heb zeker... Het is een, het nieuwe nummer van, van de Songfestival. Ja. Dat is Duncan. Duncan Lawrence.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 Nou ja, hij heeft het in ieder geval gehaald in de halve finale. Dus hij heeft het op zich wel goed gedaan. Mm -hmm. Dus uh, uh, hij volgde een studie. Rocket Comedy in Tilburg. Ontwikkelde de ambitie in zijn eigen muziek te willen schrijven. Een van de eerste nummers was Arcade. Hey. Samen met Joel Hsu. De Zweedse componist. En de, de procedure. Vervolgens maakte hij zijn nummer waarin Wouter Hardy met uh, hem...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 zei net al. Als hij hiermee het songfestival niet wint, dan weet ik het ook niet meer. Het is een lekker nummer. Echt, hij doet het hartstikke goed. Hij doet het perfect. Want bij de bookmakers ja. is hij ondertussen staat hij zes, zesde genoteerd. Zesde. Ja. En Rusland hm. staat de eerste, maar dat nummer is nog niet eens uit. Oké. Okay. <laughs> ja, laat ik het zo zeggen. Ja, ik, ik, ik ben. Uh, ja, ik ben voor. Een, ik, ik vind als hij, als hij nu niet wint, dan vind ik het allemaal. Dan vind ik het echt heel ja. erg apart. En uh, voor de vrouwen onder ons.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 Toeval. Hebben we de fall! En ja, dit is een live edit versie. Geniet ervan!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 Nee, gewoon door de klassen, gewoon door die film en ja. Ja, de, de, de, de muziek die die mensen gemaakt hebben. Ik kon heel graag zien. Maar oh. ja, het, uh... ja, hij is het, het, echt, echt een aanrader. Ik, ik, zou, ik zou zeggen, als je, zodra hij op Netflix komt, ik, ik ga sowieso de DVD wel halen, maar kom dan gewoon gezellig bij mij kijken. Met een groot beeld ook. Ja, een mooi dit. groot je ook. beeld. Ja. Hey, <laughs> lekker biertje erbij, jongen. Lekker. Misschien het. sterker. Oh, lekker bakootje. Bakers. Lekker. Ik kan oh. lekker pakjes lekker mm. erin klappen. Mm. Lekker dorstig. Oh. <laughs> je hebt wel dorst gekregen, joh. Hij heeft zin <laughs> in. <laughs> lekker hoor. Ja, oh. ik heb er zeker zin in. Mm. Mm. <laughs> Oké, okay, ik oh. heb smelt. <laughs> Heerlijk, echt waar. Hier wordt je toch gewoon van. Oh nee. Oh nee. Nee. nee. nee, de studio gaat dicht. De studio gaat dicht. Je mag niet meer naar binnen. Het mag niet meer. Oh, Hij doet de lichten ook wel uit. <lacht> oh mijn god, nou, we hebben, het, we hebben het een beetje gedaan, jongens. Maar de TD komt zo binnen, die komt de hele tent afbreken. We hebben het hier gewoon niet meer voor het zeggen. <tonslacht> Dat is ook niet goed. <lacht> hey, we gaan lekker door naar de volgende plaat. Ik heb voor jullie klaarstaan: Bones, One Republic en Galantis. Wow.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 I feel it. Just to get some time back, that's right. Cause for you and me, I got no We collide in plain sight, yeah, I know we'll be alright, and we come alive, we run the night with strangers, cause in the air. End...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 Oké, okay, oké. Okay. Ja, we gaan er eens even wat verder over uitbreiden. Want tijdens uh, het Buma Awards gala dat uh, komende maandag plaatsvindt... Uh, zullen ditmaal twee Gouden Harpen worden uitgereikt. De prijs gaat naar zowel Pinkpop-organisator Jan Smeets... als uh, naar oud-Mojo-directeur Leon Ramakers. Uh, zij ontvangen de Gouden harp omdat zij volgens de Buma-jury... een cruciale rol hebben gespeeld in de ontwikkeling... van de Nederlandse muziekindustrie. Eén uh, op het gebied van uh, onder andere boekingen, talentontwikkeling... en uh, de bouw van onder meer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 Ik dacht dat hij wel, dat hij wel meer eh, nummer 1 is hadden gehad. Maar, maar goed, volgens Billboard heeft de track... al 40 miljoen eh, Amerikaanse streams bij elkaar geharkt. Er zijn er ook zo'n 80.000 downloads verkocht... in de eerste week na de release van de single...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 Ja, dit is denk ik wel. Oh. Oh, nou, nou daar gaan we. Uh, dit is wel. Vandaag, uh, dat schijnt dus. Uh, dat uh, nou, in inderdaad van gisteren is het gebeurd. Toch? Nee, het is vandaag, nee het is vandaag. vandaag. Echt vandaag. Dat is een breaking de news. Hij komt net binnen. Oké, okay, nou, de notorious BIG is vermoord. Uh, top 40 is sinds 1965. De, de, ja, uh, van Nederland een zeer aangevende lijst. Uh, maar uh, we gaan eens even naar dat. Uh,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 toepassing, uh, toepasselijke titel. Um, en die kreeg in 1994 hij ook uh, de gouden status in eigen land. Uh, even kijken, maar is hij echt... Nou, hij is toch niet vermoord, of wel? Het staat er toch niet voor niet in, de, in, de, in, de, in het nieuws? Wat? Nou, ga eens wat verder naar beneden. Want het is een flinke lab tekst en ik wil je natuurlijk niet... Uh, even kijken, uh, dit, is de, dit is de tekst. Oké, okay, even kijken. Maar hij is vermoord. Ja. Oké, okay. wauw. Ga eens verder naar beneden. Want er staat, dat, ik heb nu de hele geschiedenis van de Antonius B.I.G. <laughs> um, ja, hij is dus vermoord. Ja, dat, uh, er, staat, er staan nog geen details bij... ...van wat ik zo snel even kon terug, ja. uh, terugpakken. Oh, oké. Okay. Dus, uh, wauw. Dat is wel pittig. De, de Notorious B.I.G. vermoord. Nou, nou. Ik, ik ben er wel even stil het, het lijkt, ja, het is echt vandaag nieuws. Dus ja, 9 maart 2019. Ja. Oké, okay, nou ja, hier wauw. Ja, dus, dus een, een, een rouwsignaal signaal... Dus ...voor de fans van de Notorious B.I.G. Hij is niet meer onder ons... Dus ja. ja, ja, ja, ja. Ik, ik ken hem persoonlijk niet. Nee, ik ook niet. Nou, wel, wel de muziek, maar... Ja, uh, ja wauw. Dus, nou oké. Okay. Dan, uh, dan, dan is er één iemand uh, die, uh, die dan maar dan even een, uh, ja, een tribute uh, aan hem uh, mag uh, gaan brengen. De man schuift nu aan tafel. Schuif, je weet ik ben capabel. Hm, vertel echt geen fabel. Hm, zoeter dan de wafel. Ja. En gezonder dan falafel. Hey jullie shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond.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 I can see.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 En zijn ze met z'n allen, met z'n vijven toch, in mijn hoofd? Ja, volgens mij wel. En dan ja. zijn ze bij elkaar gekomen en toen zeiden ze van nou gaan we zo de finale doen.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 De team van Pulverton. Die krijgt straks de naam over Patrick. Dankjewel. Tot straks na de nummer 1 van de Euro Breakdown.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 call me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 En die dan vorige week ook op plek 2. 28 weken in de lijst. Maar blijft toch een beetje heen en weer bouwzen. Van 1 naar 2. 1 naar 2. Maar gaat maar niet lager. Voor de mensen die goed hebben opgelet. Die hebben gemerkt dat er uh, 1 plaat niet genoemd is. In de top 1. In de top 10. In de top 1, top 1. Het is echt mijn dag niet daarna. Zeker we gaan niet. afsluiten, we gaan, we, gaan, we gaan bier drinken en bako's klappen. We gaan lekker afsluiten, jongens, met de nummer 1 van deze week: Giant Rag and Bone Man, Calvin Harris. Tot volgende week.